Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 6 september 2013. Dit vragenuur wordt op vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-bartimeus.nl Wilt u meedoen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i streepje ask. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag uh, vrijdag 6 september 2013. En dit is het 80 80ste Bartimeus iPhone en iPad vragenuur. En zoals jullie misschien al vanwege het muziekje hadden begrepen... gaan we het vandaag uh, vooral hebben over medische apps. Uh, er was uh, van de week een vraag van Herman in het uh, voice-over-forum... of we daar eens wat aandacht aan zouden kunnen besteden. Nou, dat vond ik wel een uh, aardig idee. En dat hebben we dus gedaan. Karel pieter heeft een vrij uitgebreide mail in het forum uh, gepost... waar hij er al uh, drie aangaf. Die ga ik zeker doen. En ik heb er nog een paar gevonden... waaronder ook twee die je kunnen uh, waarschuwen... wanneer je medicijnen moet innemen... Nou, naast uh, deze medische apps gaan we natuurlijk beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. En na de apps natuurlijk uh, de vragen die tijdens dit uur opkomen in de chat en de valreep. Maar voordat we beginnen met de iAsk-vraag, want dat was er maar één, gooi ik eerst even de microfoon los... Uh, voor het geval iemand nog dringende dingen te melden heeft... Oké, okay, niemand iets dringends. Dat is hartstikke mooi. Um, dan gaan we verder met de vragen die binnengekomen zijn bij IASK. Dat was er één en dat had te maken met uh, een aantal podcasts die het niet deden. Uh, er is een misverstand was er ontstaan over de podcast, ik denk drie of vier geleden... Ik dacht dat ik die had verstuurd en dat had ik ook, maar Nancy had hem niet gehad. Dus die staat er nu op. Verder heeft het iets langer geduurd uh, voor dat podcast 78 en 79 uh, in, uh, op de website stonden. Want ik was met vakanties zoals jullie weten en die heb ik afgelopen maandag zitten maken. En als het goed is staan ze nu van 1 tot 79. In ieder geval allemaal op Blink Magazine op de website van Barty zelf schijnt dat wat ingewikkelder te zijn, maar op Blink Magazine kun je ze sowieso vinden. Nou, dat was de enige vraag die binnengekomen was bij IASk. Dus wat mij betreft gaan we nu beginnen. Ik zet de microfoon weer vast. En dan ga ik jullie zo'n beetje vertellen wat ik uh, allemaal heb gevonden. Medische map. Zeven apps. Ik heb een medische map. En... Medisch. Geopend. Zoals jullie hebben gezien heeft Carl Pieter een mailtje gestuurd in het forum naar aanleiding van wat Herman ook al had gepost. En die kwam met een paar leuke apps die hij zelf voor zijn werk gebruikt. De eerste die ik met jullie wilde gaan behandelen is Pharma... Pharmacotherapeutisch Kompas. Die is gratis en die is van het CVZ. Je kunt snel op bepaalde geneesmiddelen zoeken en er is ook een lijst. Um, je vindt daar dan de werking, de samenstelling, bijwerkingen, uh, kun je allemaal daar terugvinden. Uh, het enige wat je daar niet zult vinden zijn homeopathische middelen. Oké, okay, we gaan er eens naar kijken. Dr. Schoen, medisch, dokter FK. Hij heet FK, ik heb het gevoel dat dit wat zacht is. Ik start hem op. En het. Abarelix, hormonen van de hypothalamus. Oké, okay, hij doet het nu. Alle geneesmiddelen, koptekst. Bovenin staat. Alle geneesmiddelen, een koptekst. Zoek op stof- of merknaam, zoekveld. Dan krijgen we een zoekveld. Hoofdletter A, koptekst. Dan krijgen we de bekende. Um, tabel. Ik zal even voor de grap met drie vingers naar boven vegen. Dan kun je horen hoeveel elementen er in die tabel staan. Rijn 7 tot en met 16 van 3877. 3877, dat zijn dus heel veel middelen. Reimpletteren met 7 um, van 3877. Als we even onderin gaan kijken, hebben we een aantal tabs gezet. Zoeken. Top. 1 van twee. Een zoekentab. Info. Top. Eén van tab. twee. En dan heb je het gehaald. Abbott A. Middelen bij rheumatische aandoeningen. Oké. Okay. Alle geneesmiddelen. Context. Zoek op stof of merknaam. Op letter A. Context. Ik ga eens even zoeken op. Um... Zoek op stof of merknaam. Zoekveld. Laten we maar eens even gewoon Zoekveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Paradigma. Op stof Cetamol of merknaam. nemen. Ik tik in. E. E. A. A. R. R. Shift. Dat was niet de bedoeling. Geselecteerd. Shift. Die is weer uit. Q. A. A. En ik ga bovenin kijken. Acetylsalicyl paracetamol. combinatiepreparaten. Acetylsalicyl paracetamol slash koffeïne. Combinatie preparaten. Ik zal even mijn spraaksnelheid terugdraaien. Spreeksnel. Volume. Spreeksnel. 45. 35%. 30%. Dat moet genoeg zijn, hè. Acetylsalicyl vuur slash paracetamol slash coffeïne. Combinatie combinatie preparaten no. acetylsaliceal vuur slash paracetamol slash coffeïne combinatie 25% cafeïne lijkt me wel aardig want dat houdt je dan toch nog een beetje op de been ik tik hem dubbel lijst terugknop En 02 be 51 acetylsaliceal vuur slash paracetamol slash coffeïne je hoort dus ook de stof die erin zit APC tabletten, diff, tablet bevatten uit oh, sorry. APC tabletten, diff, tablet Bevat acetylsaliceel -e zuur 250 milligram. Paracetamol 250 milligram. Koffeïne 50 milligram. Um, dat is... Ja, dat, dat spreekt eigenlijk voor zich. CFH-advies. Het CFH-advies. CfH, CFH staat voor de commissie farmaceutische hulp. CFH. Uh, die commissie beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is... Uh, uh, het geven van een duidelijke uh, plaatsbepaling uh, van elk geneesmiddel ten opzichte van andere geneesmiddelen. Dit lees ik hoor, want dit kan ik allemaal niet onthouden. Voor dezelfde indicatie in de vorm van een CFH-advies gericht op de voorschrijver. Nou. Anderzijds is dat het adviseren over de vergoeding. Nou goed jongens, uh, daar zullen we het verder maar bij laten. Um, Indicaties. Indicaties, dosering, dosering, bijwerkingen, bijwerkingen, interacties, interacties, zwangerschaps lactatie zwangerschaps lactatie contra-indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen-slash-voorzorgen, overdosering, eigenschappen. Aan de aanspraak op dit middel zijn voorwaarden gesteld, horende bij de regeling zorgverzekering of klik op de blauwe op 2, dit middel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Okay. Dit middel is nog niet beoordeeld door de CFH. Zelfzorgmiddel over de counter. Nieuwe chemical en TT, nieuwe chemische stof. Verklaring van de symbolen, zie bijlage 2. Oké. Okay. Geselecteerd. Zoeken. De info. Ge Dat is een heel verhaal, we zullen even kijken. Waarschuwingen over dosering. Eigenschappen. We zullen eens even naar de eigenschappen gaan. Eigenschappen. Middel. Terugknop. Eigenschappen. Koptek 1. Kopniveau 1. Acetylsaliceelzuur en paracetamol hebben analgetische en antipyretische werking. Acetylsaliceelzuur heeft in hoge dosering ook een antiflogistisch effect. Koffeïne heeft een centraal stimulerende werking. Nou, Je hoort hier al een heleboel termen die mij sowieso niks zeggen. Maar goed, daar hebben we ook nog iets anders voor en dat gaan we uh, straks nakijken. Kinetische gegevens. Uh, kop niveau 1. Ik heb niet opgezocht wat kinetische gegevens zijn. Ik weet wel wat kinetische energie is. Maar het is bewegingsenergie. Maar wat dit precies uh, hiermee bedoeld wordt. Dat gaat mijn pet op dit moment ook te boven. Nou wat ik uh, over deze app kan zeggen. Is dat die volgens mij helemaal toegankelijk is. En dat je uh, er. Nou er staan, staan 3.800 medicijnen in. Dat is gigantisch veel. Wat mij betreft. Uh, ik kan niet anders zeggen. Dat deze app volgens mij echt gewoon. Voor ons en door ons. ...te gebruiken is. Um, ik gooi de microfoon even los... ...voor opmerkingen en commentaar. Ja, hoi, hallo. Um, kun je de naam van, dat, uh, van deze app nog eens noemen? Want dat is een ingewikkelde naam volgens mij. Pharmaca of zoiets? Pharmaco? Pharmacotherapeutisch kompas. Ik denk dat als je op Pharmaco zoekt... ...dat je er al bent. En uh, op het moment dat hij geïnstalleerd is... ...heet hij FK. Wat kun je er als niet-medicus mee... Weinig, denk ik. Dat hangt er vanaf, Piet. Kijk, uh, uh, ik heb dat net niet gedaan, maar er staan dus ook uh, uh, de bijwerkingen. Dus ik, wat ik ervan begrepen heb, zie je ook de hele bijsluiter. En dat kan voor ons wel handig zijn. En natuurlijk, als jij iets, iets koopt of iets voorgeschreven krijgt, kun je ook de, de bijwerkingen, nou ja, dat zei ik net al, uh, maar ook de werking, de eigenschappen en werk voor wat. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun je dat dus in deze app uh, opzoeken. Oké, okay, dat zijn die bijwerkingen, dat kan ik volgen. Bedankt. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over deze app? Oké, okay, dan zet ik de microfoon weer vast, want dan gaan we naar een volgende app. Even tussen haakjes, jullie hebben misschien al in de gaten dat Nens er niet is. Uh, Nens heeft vandaag afgezegd, want die heeft morgen, uh, wordt haar moeder tachtig. Dus dat wordt een groot feest en daar moest van alles van voorbereid worden. Dus die is dus er vandaag niet. Oké. Okay. Overigens zie preparaatteksten teksten: in paracetamol. Ik kan Begin even van lijst. voor jou, Piet, want ik zit hier nu toch nog even naar lijst. de. Eigenschappen: overdose, waarschuwing, contra-zwangerschap, interactie, bijwerkingen. Even naar de bijwerkingen van paracetamol. Bijwerkingen: gaan. middel, terugknop. Ik moet je eerlijk zeggen, ik lees die dingen eigenlijk nooit. Omdat uh, als er maar enigszins kans op een bijwerking bestaat, moet dat in zo'n uh, zo bijsluiter staan. Dus over het algemeen word je al ziek, zwak en misselijk als je al begint te lezen. Bijwerkingen. Context. Koptekst. Maag zoals maagpijn. Misselijkheid. Braken. Zuurbranden en dyspepsie. Bloedverlies in het maag -darmkanaal. Meestal occult. Bij land. Ja, goed. Stop maar. Ik heb het al gehoord. Oké. Okay. Bezig. Um, Thuisknop. Medisch. Geopend. We zitten weer in medisch. Doktersap. app. Dan gaan we verder met de doktersap. app. Ik heb... Um... Stop. Hij heet eigenlijk... Moet ik naar de dokter? En, en, en hij is van uh, M-I-N-D-D-B-V. Hij kost 89 cent. En um, voor mijn gevoel is hij ontoegankelijk. Doctor's doktersapp. Ik zal hem even starten. Hij, uh, als je hem hebt geïnstalleerd laat hij zich uh, zien als doctors App. En het is dus de bedoeling dat je via een aantal vragen die je moet beantwoorden kunt bepalen of je met datgene wat je voelt... Als ik hier druk, doet het daar zeer. Uh, wel of niet naar de dokter moet. Uh, maar hij doet bij mij helemaal niks. Wat er een, 56 Ik heb hem opgestart en ik blijf dus uh, in het scherm zitten dat niet zegt. Ik heb net even nog iemand snel kunnen laten kijken. En die zegt, er staat hier een, een schermpje waarbij je allerlei gegevens moet invullen over jezelf. En op de een of andere manier is dat helaas niet toegankelijk. Ik weet niet... Of wanneer je dit scherm hebt ingevuld of het dan de rest wel toegankelijk is. Maar het begint dus al niet en ja, dan, dan houdt het een beetje op. Dus dit is de, de app Moet ik naar de dokter. Um, die staat ook vrij hoog in, uh, in, in de ranking als je gaat kijken in, uh, in de App Store naar uh, de categorie medisch. En daar heb je dan van die verschillende lijsten. Uh, ik weet niet meer of deze nou op nummer 1 stond. Maar in ieder geval stond die erg hoog. Um, ik weet niet of um, een van jullie wel eens iets met deze app heeft gedaan... ...en er verder mee is gekomen dan ik. Niemand? Dat gaat wel erg rap zo. Tegen, als ik niet uitkijk, heb ik niet eens genoeg van die apps, jongens. Nou, de volgende um, die Carl Pieter ook noemde... Yes. Um, ...en die hij, uh, waar hij enthousiast over was en die hij ook uh, veel gebruikte voor zijn werk... ...als ik het goed heb, het heette Coelho Zakwoordenboek voor de Geneeskunde... Uh, je schrijft het volgens mij net zoals die schrijver. C-O-E-T-R-E-M-A-L-H-O. Um, er staan daar, hij is van Read Business BV. Er staan iets van, als ik het nou goed zeg, 40.000 goed uitgelegde medische termen. Voorvoegsels, synoniemen, etc. Uh, hij vond het echt een aanrader. Hij gebruikt hem dus uh, regelmatig, dat zei ik al. Ja, nu heb ik een klein probleem, dat is het volgende. Ik heb hem uh, in de App Store natuurlijk gekeken en daar vind ik twee versies. De eerste versie die ik vind, dat is een betaalde versie en die kost uh, ruim 29 euro. Die heb ik niet gekocht, maar er is ook een andere versie, die heet dus Coelho zakwoordenboek ABC. En die is gratis en daar staan alleen maar de eerste drie letters. Hier een e Coelho ABC. Eerste drie letters: Coelho ABC. Zoekveld. Die heb ik Bewerkbaar. dus gedownload. Die Gratis is. ClearTekst. Zoekveld. Bewerkbaar. Hypochond. ClearTekst. Annuleer. ClearTekst. Oké. Okay. Annuleer. Knop. Ik doe even annuleren, want ik had geprobeerd iets Synonymen. te zien. Synoniemen. Wat is die term? Knop. Bovenaan een medische termenknop. Geselecteerd. Betekenis. Betekenis. van drie. Knop. Synoniemen. Knop. Synoniemen van drie. Knop. Betekenis. Knop. En dan weer een betekenisknop. Door gehele Coelho. Zoekveld. Dat is een zoekveld. Recent opgezocht. Koptekst. Geselecteerd. ABC. Top. 1 van 4. Vier tabbladen onderin ABC. Voegsels. Top. 2 van 4. Waarden. Top. 3 van 4. Waarden. Meer. Top. 4 van 4. En meer. We gaan even bij meer kijken. Geselecteerd. Meer. Top. 4 van 4. Meer. Feedback. Nou, dat spreekt voor zichzelf. Oordeel Coelho. Beoordeling. Over deze app. Over deze app. ABC top. C, tab. hebben we die tabbladen weer. Um, wat je in ieder geval in al die apps ziet, is dat er een, een, natuurlijk een disclaimer is waarbij uh, niemand zich verantwoordelijk uh, acht voor de gevolgen bij het gebruiken van deze app. En dat, dat snap ik ook wel. Dat zijn ze natuurlijk ook verplicht. Want als jij zelf een beetje gaat dokteren, ja, dan weet je nooit wat er, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Ehm... Um, dit is dus verder niet echt interessant. ABC, de C. Ta, voegsels. Ta, We pakken even ta, twee vier voegselstabblad. Voor- en achtervoegsels. Koptekst. Zoek. Zoekveld. A, an. Zonder. Niet. Aero. Lucht. A, gog. Voordrijvend. A, S, I. Lijn. Je hoort hier Hallo. Anders. Anio. Wat. Hier zijn dus allemaal termen. Aniso. Ah, ongelijk. Ah, ongelijk. Nou, dat kan dus interessant zijn voor mensen die allerlei rare termen horen en denken: van wat is dit nu? Waarden. Top, nu gaan we naar een waarden. Geselecteerd. Waarden. Top. Referentiewaarden. Context. Referentiewaarden. Infobutton. Knop. Een infobutton, die zullen we even tikken. Info. Terugnormaal. Knop. Een terugnormaal knop. Info. Context. Richtwaarden voor referentiegebieden van bloed- en bestanddelen. Deze referentiewaarden zijn niet meer dan een indicatie en gelden voor volwassenen. Zij kunnen tevens afhankelijk zijn van o. A, Leeftijd, RAS en de gebruikte analysemethode. ABC. Top. Okay. Een van vier. Dat is dus het verhaaltje over. Oh, even. Terugnormaal knop. De terugnormaal knop. Referentiewaarden. Nu gaan we de waarden bekijken. Infobutten. Zoek. Zoek. Alumine. ALAT. AZAT. AF. APTT. Antitomine. Ik ga eens even op antitrombine tikken. Antitrombine. Terug normaal. Antitrombine. Koptekst. Eenheid. 080 oh, sorry. In, terug verspring. normaal. Antitrombine. Infobutten. Referentiegebied. 0,80. 1,20. Dus die waarde moet daar tussen liggen. Eenheid. U slash ml. U slash milliliter. ABC. Top. Nou, dan zijn we Echt, u, weer rond. Echt, Referentiegebied. Ik zal info even op Knop. de info button tikken en kijken of het hetzelfde is dat we net hadden, of Knop. dat dit over dit middel gaat info. of het middel, deze waarde gaat. Richtwaarden voor referentiegebieden van bloed en urinebestanddelen. Nee. Dit is dus hetzelfde verhaal ja. als Vier, we hiervan hadden. Nou, hier uh, kun je dus als uh, de dokter zegt van de waarde van, ik roep maar wat, uh, weet ik niet zo gauw, verzin een mooie naam. Is zoveel, dan zou je hierin kunnen opzoeken of je mooi keurig in het, uh, in het middengebied zit van de waarde die het moet hebben. En dan komen we tot slot. En die heb ik tot het laatst bewaard, omdat ik het zo jammer vond. ABC. Dat is dat het tabblad ABC. Geselecteerd. ABC. Ja, en dat ik krijg daar helaas niets fatsoenlijks uit. Voeksels, waarden, dat... Want in het midden zie ik niks. Re doorzoek gehele kouwilo. Recent opgezocht. Koptekst. Door zoek gehele... geselecteerd. Ik heb ook Dat even ik. aan iemand gevraagd of die wat zag. En als ik dus ook iets intik in het zoekveld, dan ziet zij uh, uh, uh, inderdaad zoekresultaten verschijnen, maar die zie ik niet. Um, ik heb van, van Karel Pieter dus via zijn mail begrepen dat hij er wel mee kan werken. Dus het zou zo kunnen zijn dat de uh, niet gratis versie, dus de volledige versie van 29 euro, goed toegankelijk is. Dat schreef hij dus ook. En deze versie helaas niet. Dus ik kan jullie verder hier uh, nou, niet echt iets van, van laten zien. Ik had twee dingen. Ik, ik vond het een beetje te duur om het zomaar voor de lol te installeren. Daarnaast stond er ook niet genoeg krediet meer op mijn... Uh, ...op mijn uh, credit, uh, dus dat, dat ging helemaal uh, niet door. Nou, is het misschien zo dat een van jullie deze app heeft? En als, die, als dat zo is, dan hoor ik graag uh, of de, de, zeg maar de betaalde app wel goed toegankelijk is als je termen wil opzoeken. Oké, okay, niemand dus. Uh, is er nog iemand die commentaar of vraag heeft over deze app? Ja, misschien kunnen we Karel Pieter vragen of hij er volgende week iets over wil vertellen. Want bedoel, hij heeft het aangeraden. En ja, hij heeft waarschijnlijk, hij heeft, het is tenslotte uh, een paramedische beroep dat hij heeft. Dus hij heeft waarschijnlijk dat, dat, die, die, echt, uh, hoe heet het, die dure versie gekocht. Misschien kan hij er iets over vertellen. Ja, ik, ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit eerder hier in de chat gezien. Maar ik zal het hem eens vragen. Dat lijkt me een goed idee. Uh, want je zag al, ook als je naar die app kijkt, kijkt uh, de farmacotherapeutisch kompas, dat je meteen al allerlei termen te horen krijgt. En, en dan zou het handig zijn als je via deze app dan ook meteen die termen kon opzoeken. Want anders heb je, uh, ja, beide apps heb je eigenlijk bij beiden nodig als je iets wil weten over een bepaald geneesmiddel. Dat is tenminste mijn idee. Hij is er zo nu en dan wel eens bij hoor. Maar uh, ja, dat... Uh, nou, mijn telefoon gaat... Ik zal dat even opnemen, maar hij is er wel eens bij geweest. Oké, okay, ik ga het hem in ieder geval eens vragen. Zijn er nog meer mensen die op- of aanmerking hebben over deze app? Oké, okay, dan gaan we weer lekker verder. Deze gaan we er dus even weer uitgooien. En dan komen we terug in de Medisch. medische We're app. Opened. Dan moet ik even kijken. Dokter Zap. FKA. Geneesmiddel. Geneesmiddel is van de firma Raween. En is ook gratis. En dat is ook een app waarbij je dus kunt opzoeken wat een geneesmiddel doet. We gaan dus even erin. Geneesmiddel. Farmacom. Koptekst. Die is van Farmacom. Zoeken in geneesmiddelen. Half A. Koptekst. Abakavir. Half A. Koptekst. Deze is wat kleiner. ROVE 7 tot 16 of 1158. Deze heeft dus 1008. 100. ROVE 1 tot 7 of 1158. Ik ga voor de grap ook weer eens even het zoekvenster pakken. op Zoeken in geneesmiddelen. Zoekveld. Um, ik, ik zie geen prijs erbij staan, dus hij zal wel gratis zijn geweest. Zoekveld. Bewerkbaar. Ik pak Zoeken even. in geneesmiddelen. P. P. A. G. Oh. Ah, jongens. Delete. P. H. M. Delete. H. Delete. Zo. P. P. A. A. R. R. Shift. A. A. Even kijken wat hij nu ziet. Zoekveld. Clear Hoofdletter A. AC salicyl slash paracetamol. Acetyl salicyl slash paracetamol slash koffijnen. Allijn slash lidoog ene slash Asparaginase. Ik krijg dus nu een tabel waar alleen maar de... Hoofdletter O. Dus nu springen we meteen naar de O. Dus hij, hij rangschikt dat keurig in een tabelletje. Omega 3. Hoofdletter. Paracetamol. Nu hebben we hier paracetamol. Paracetamol slash ascorbinsuur. Paracetamol slash codeïne. Codeïne. Nou, we pakken pa -paracetamol. even Paracetamol en even kijken wat daarover staat. Paracetamol. Pharmacom. De Paracetamol. Koptekst CFH advies. Weer het CFH advies. Eigenschappen. De eigenschappen. Indicaties. Indicaties. De zwangerschap slash lactatie. Bijwerkingen. Interacties. Je ziet het is een beetje hetzelfde. Waarschuwingen en voorzorgen. Over dosering. Dosering. Geselecteerd. Farmacom. Top. Een van twee. Over je hoort, je hoort, je hoort, die dingen, Bijwerking. Zwangerschap. Indicaties. Eigenschappen. We gaan even naar de eigenschappen: Eigenschappen: Paracetamol. De rugknop. Eigenschappen: koptekst, Acetanilide-derivaat met analgetische en antipyretische werking. Paracetamol heeft geen anti-inflammatoire effect. Het werkingsmechanisme is nog niet volledig opgehelderd. Kinetische gegevensresorptie, oraal snel en vrijwel volledig, gemiddelde biologische beschikbaarheid is Ooraal hier. Oraal snel, en dus je kunt het gewoon opeten en dan wordt het snel en bijna volledig opgenomen. Ja, is het, deze is dus ook Paracetamol. In mijn gevoel, helemaal toegankelijk. Um, ja, als je hem vergelijkt met uh, uh, FK... Dan is deze minder uitgebreid, want hij heeft maar ruim 1000 uh, middelen, terwijl die andere er dus uh, ruim 3000 heeft. Maar deze is net zo goed te gebruiken en ja, misschien zelfs wel naast elkaar. Ik weet niet um, of je. Uh, het lijkt iets verschillend in, in, in, qua tekst als ik dit zo hoor. Dus het kan best zijn dat je aan het ene iets meer hebt dan aan het andere. Geselecteerd. Vermakelijk. Over top. We hebben hier alleen nog maar een overtop. Geselecteerd. Over top. Twee van twee. Disclaimer. De ontwikkelaar van deze app is niet verantwoordelijk voor de mogelijke... Nou, dat verhaal dus, dat uh, had ik het net ook al over. Het is logisch Disclaimer. dat we dat doen, Disclaimer. Want... Disclaimer. Oh, Disclaimer. Oh, ja, natuurlijk. Farmacom, dat, geselecteerd. Farmacom, dat, is één dus van twee. Farmacom, dat, ja, Raween is de, is de, de maker van de, van de app. En Farmacom heb ik eigenlijk verder niet nagezocht wat dat inhoudt. Het is misschien een, uh, een bedrijf. Oké, okay, uh, deze app is dus ook uh, te doen en ook leuk. Uh, ik heb gewoon op geneesmiddel en dan vind je hem eigenlijk al vrij snel. Oké, okay. geen vragen, geen opmerkingen. Dan ga ik gewoon lekker verder. Dokter Stop. FKA, geneesmiddel. Hebben we gedaan. Medicijnen. Medicijnen. Met alert. En met alert. Coilo ABC. Coilo hebben we ook gedaan. Hier een ik het dus Coilo, nog. met alert. Nog drie. Medicijnen. Medicijnen. Met alert. En eh... Uh, uh, call Alert. Medicijnen. Het zijn twee apps die um, eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Ik heb namelijk gezocht ook naar apps met een alert. Waarbij je, die je dus kunt gebruiken om je te herinneren aan het innemen van medicijnen. Um, we hebben, ik heb er twee gevonden. Medicijnen. Geneesmiddel. Medicijnen. Die is van VGZ. En ja... Ik had een beetje... Ik vroeg me af of die echt toegankelijk was. Maar mijn probleem hierbij is dat ik zelf geen medicijnen slik op het moment. En uh, dus ook niet echt iets kan invullen. Maar we gaan hem even doorlopen. En um, in ieder geval... De, beide apps uh, die, die ik nu ga bespreken zijn gratis. Dus mochten er hier mensen zijn die zelf medicijnen gebruiken... en het eens willen uitproberen... en in de volgende chat willen vertellen of het echt werkt... Dan hoor ik dat heel graag. Knop. Bovenin. Geselecteerd. Uname. Top. 1 van 5. Ik zit nu onderin. Vijf tabbladen. De eerste is inname. Die staat standaard ook aan. Bellen. Top. Bellen. 2 van 5. Schema. Top. 3 van 5. Encyclopedie. Top. Encyclopedie. 4 van 5. Rapporten. Top. 5 van 5. Nou, inname. Daar zitten we nu. Knop. Bovenin een knop. Inname-schema. Koptekst. Een innameschema. Knop. Heb ik niet. Knop. En hier zijn Komma allemaal slash knoppen. Komma slash Slash. Komma slash, slash. Komma slash, slash. Invoer. Komma. Komma. Komma. Nou. Geselecteerd. In te nemen. Zoals één Eén van twee. In te nemen. Niet ingenomen. Niet in ingenomen. Twee van twee. Ja, ik kan hier zelf niet zoveel mee. Het zijn allemaal ongelabelde knoppen. Maar nogmaals, ik heb dit in mijn eentje zitten doen. En ik weet dus niet of wanneer je deze labelt, of je er dan wel iets mee kan. Um, het voert misschien wat ver om nu al die knoppen aan te tikken. Als we zo tijd hebben, wil ik dat best nog even doen. Geselecteerd. Bellen. Schema. Top. Ik ga Drie even naar het tabblad schema. Het Knop. Ad, oftewel toevoegen. Schema. Koptekst. Edit. Grijs. Edit Knop. is grijs, want ik heb geen schema. Geselecteerd. Medicijn schema. Knop. Geschiedenis. Knop. list. Nou, je ziet de lijst. Is leeg. E ed schema. Ed. Knop. Ik zal eens even een, de ad knop Zoek medicijn. Doen. Schema. Zoek medicijn. Koptekst. zoekmedicijn. zoek medicijn. Zoek medicijn om toe te voegen. Zoekveld. Kijk, hij moet natuurlijk ook een medicijn weten. MT-list. Uw namen. Top. Een van vijf. Bellen. Top. Geselecteerd. En dan ben ik weer op. Schema. schema. De rugknop. Dus helaas kan ik zelf hier niet verder. Schema. Add. Knop. Schema. kop, edit Geselecteerd. Medicijn. Schema. MT-list. Gaan we verder Geselecteerd. Schema, encyclopedie. We gaan Zo, naar de van encyclopedie. Kijken of we daar iets mee kunnen. Knop. Een knop. Encyclopedie. Koptekst. Zoek medicijn voor meer informatie. Zoekveld. Emptilist. Zoek medicijn voor meer informatie. Nou, we gaan weer Zoekveld. paracetamol. Zoekveld. Even, mijn Bewerpbaar. kennis trekt Zoekveld. niet verder Zijnveld dan paracetamol en diclofenac. En, <laughs> um. P. P. Shift. A. A. T. R. Oh, ik kan ergens over dat schema. Even kijken wat hij zegt. Zoekveld. para Paraspeciaal. Paradon. Paracetamol. Daar gaan we. Paracetamol. Het duurt even. Encyclopedie. Terugknop. Geselecteerd. Info. Knop. Paracetamol. Kopniveau 1. Intro. Kopniveau 2. Paracetamol is sinds 1893 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de meernamen daarop paracetamol vloeibaar voor kinderen, kinderparacetamol, Panadol, Sinospril paracetamol en het merk paracetamol. Opsommingsteken. Begin van lijst. Koffeïne onder de merkname Fenimal, Panadol Plus. Fenimal. ja, hier vind je dus een heleboel informatie. Uh, nou, kan dus ook, uh, in ieder geval was mijn indruk dat, de, de ansico, ans, dat dit deel, die encyclopedie, wel toegankelijk was. En over de rest heb ik dus zo mijn twijfels. Maar misschien als je uh, de boel een beetje labelt. Encyclopedie. Terugknop. Dat je, um, encyclopedie. Knop. Dat je er wel iets mee gaat doen. Encyclopedie. Rapporten. 5 van 5. Nou, ik, ik kan hem even aantekenen. Geselecteerd. Maar... Rapporten. Top knop. Rapporten. Koptekst. Kies hieronder uit voor gedefinieerde rapporten die u informatie geven over bijvoorbeeld. Uw innames en de gevoelsmeter. Tekstveld. Gevoelsmeter. Ja. Uw rapport. Uw naam. Inname. 1 van 5. En we zijn weer rond en we zijn dan bij de inname. Um, Nogmaals, ik weet niet als je deze knoppen met iemand die kan zien, bekijkt en ze goed labelt, of je er dan iets mee kunt. De app moet je wel van allerlei informatie kunnen geven, moet je dus ook kunnen waarschuwen dat dat hoort een goede alert app natuurlijk te kunnen. En het VGZ zal daar ongetwijfeld uh, als grote zorgverzekeraar goed over hebben nagedacht, behalve dan helaas niet over de toegankelijkheid. Ehm... Um, Misschien is het interessant om ze daar eens, zeker als, als mensen dit soort apps willen gaan gebruiken... ...om ze daar eens over aan te schrijven. Oké, okay, dit is dus de medicijnen-app van VGZ en hij is gratis. Dit lijkt me nu net een app waar wij wel wat aan hebben als uh, niet-medicus. Dat je herinnerd wordt dat je een pil moet innemen. Lijkt me handig. Nou, heel eerlijk gezegd Piet en anderen... ...als jij in staat bent om een iPhone te bedienen... En dat je daar goed mee uit de voeten kan, dan kan ik me niet voorstellen dat je niet weet dat je je pil moet innemen op een tijd X. Maar ja, misschien denk ik daar wat anders over. Uh, ik weet niet hoor, ik, als ik uh, iets over medicijnen wil weten, dan ben ik met medisch, of uh, hoe heet dat ding nou, farmatherapeutisch, uh, ben, uh, ben ik helemaal klaar. Daar, ben ik, daar, kan je, daar kan je geweldig veel in vinden. Bijwerkingen, nou, je wordt er niet goed van. <lacht> Zo, nou ja. Maar ja, goed, uh, voor, voor een ander is het misschien wel handig als je weet waar je en wanneer en hoe laat je iets moet, in, uh, moet innemen. Er zijn natuurlijk ook medicijnen die je wekelijks in moet nemen, hè? Dat is ook zoiets. Uh, eenmaal per week en de, dan heb je nog een medicament en dat moet dan... ...dat moet dan precies de dag daarna en zo. Kijk, als, dan, dan wordt het interessant. Maar dan ben je verdomd bezig met programmeren hoor, van al die zooi. Dat kan ik je verzekeren. Daarom bestaat een beroep als huisarts en dokter... ...die mij daarbij willen helpen, Herman. Dus uh, ik vind het niet zo heel erg interessant, al deze apps. Ik zou zeggen, Piet, wees blij. Want er zijn ongetwijfeld mensen die, die deze apps... Uh, ...kijk, ze zouden er niet zijn als ze niet nodig waren... Denk ik dan. Ik bedoel, als er geen markt voor is, dan, dan, dan waren ze er niet. En um, ik denk, Herman, ik ben het in zekere zin met je eens, hoewel aan de andere kant, um, ik ben echt niet, niet zo stom, dacht ik, maar ik vergeet ook dingen te doen. Gewoon omdat je met iets anders bezig bent, of weet ik veel wat. En uh, ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je toch te laat bent. Dus ik, ik, ik, zie, ik zie de zin wel in uh, van, van uh, zeker die alert-apps. Dat vind ik dus ook. Um... Ja, ik denk al die apps dus in eerste instantie toch voor de medische en de paramedische wereld gemaakt is hoor. En niet voor de doorsnee uh, iPhone gebruiker. Piet, je zal de mensen te kost moeten geven uh, uh, die, die thuis een medische encyclopedie in de kast hebben staan. Dat zijn er meer dan dat jij uh, te eten zou willen geven hoor. Maar dat is ook het grootste probleem. Mensen gaan zelf zitten dokteren. En dat is zo gevaarlijk. Ik ga liever direct als ik denk nou ik moet naar de dokter, ga ik naar de dokter. Ga ik niet eerst in een of andere encyclopedie zitten zoeken of ik misschien weet wat ik heb. Nou, ik wil er één opmerking over maken nog en dan ben ik er. Uh, dat, dat is wat ik er dan nog aan toe wil voegen en dan ben ik er klaar mee. Uh, het is best handig als je van een bepaald medicijn uh, iets meer weet dan dat je het in moet nemen. Uh, dat als jij bij een uh, arts komt, uh, dat je daar in elk geval uh, over uh, kunt overleggen. Of het verstandig is of dat hij rekening heeft gehouden met of wat dan ook. En, eh, ik kan je uit ervaring zeggen dat dat helemaal niet verkeerd is. En dat het zelfs eh, in mijn geval zo is geweest dat ik in, eh, eh, in overleg met een, eh, met een medicus eh, heb kunnen besluiten om een bepaald medicijn niet meer te gebruiken. En niet omdat ik het niet wilde gebruiken maar omdat het feitelijk ook helemaal niet nodig was. Als ik er niet eh, om... Als ik er zelf niet over begonnen zou zijn, omdat ik er niets van wist en het me ook niet kon schelen, dan had ik het medicijn misschien nog in mijn van vandaag geslikt. Ja, precies. Nou goed, ik ga gewoon nog even door Piet. Dus ja, ik weet niet, je mag natuurlijk rustig blijven hangen, maar als het je echt niet interesseert zou ik zeggen van, ga lekker het zonnetje in. Niet dat ik je weg wil hebben hoor, dat bedoel ik helemaal niet. We gaan door met, uh, uh, ik heb er nog twee. Oké, okay, dat was nog een uh, Alert-app. Uh, deze was, moet ik even kijken, van... Van GGZ Friesland, met Alert. Die leek mij wat toegankelijker. Met Alert. Medicijnen. Min. Grijs. Knop. Medicijnen. Koptekst. Voeg toe. Knop. Lege lijst. Nou, lege lijst. Geselecteerd. Medicijnen. Meldingen. Top. Notities. Top. Instellingen. Top. We gaan eerst even bij de instellingen kijken. Geselecteerd. Instellingen. Top. Instellingen. Koptekst. Versie 3.0. Koptekst. Leuk. Informatie. Instellingen. Koptekst. We gaan even informatie. Naar de informatie. Informatie. Instellingen. Terug. Informatie. Koptekst. Met Alert is een handige tool voor iedereen die medicatie gebruikt. Met Alert helpt je eraan te herinneren om je medicatie tijdig in te nemen. Alert instellen is simpel. Wanneer je een medicijn instelt, kun je aangeven welke dosis je moet innemen, wanneer en hoe vaak. Op basis hiervan wordt een compleet schema met alerts aangemaakt. Bovendien biedt met alert nog een aantal superhandige extra's. Zo is er de mogelijkheid om je medicijn voorraad bij te houden en wanneer je een alert krijgt, kun je aangeven of je of het medicijn daadwerkelijk hebt ingenomen. Zodat je dit op een later moment nog eens kunt checken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een notitie te schrijven. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven hoe je je voelt op het moment van inname, zodat je dit later met je arts kan bespreken. Met alert is een initiatief van GNGZ Friesland. Kijk voor meer informatie op. Oké, okay. nou de, deze leek mij dus inderdaad wel interessant. Omdat je ook uh, uh, zeg maar op tijd een seintje krijgt wanneer um, de boel op is. Nou voel je dat natuurlijk ook wel aan je strip. Het, kijk, nou ja, het, het is met al dit soort apps zo. Het zijn gewoon hulpjes. En als je ze nodig hebt gebruik je ze. Heb je ze niet nodig, dan gebruik je ze niet. Um, even terug. Instellingen. Koptekst, versie, informatie, instellingen, koptekst, wachtwoordbeveiliging, resetmeldingen, delen, koptekst, Twitter. vastweebalk, mail, feedback, aanbeoordelen, de app probleem, melden. probleem melden, medicijnen, Top. 1 van 4. Nu zijn we weer terug, dan pakken we de medicijnen. Geselecteerd, medicijnen, min, grijs, medicijnen, koptekst, voeg toe, knop. Ik ga iets toevoegen, We kunnen toch kijken. medicijnen. Terugknop. Categorie. Koptekst. Tablet. Capsule. Injectie. Drank. Anticonceptie. Inhaler. poeder, druppels, Overig. Geselecteerd. Medicijnen. Oké, okay, ik... Oeder. Op. Drank. Injectie. Capsule. Tablet. Ik uh, tik op een tablet. Toevoegen. Terug. Terugknop. Ik zit er nog steeds in de toevoegen. Toevoegen. Opslaan. Knop. Medicijn. Koptekst. Categorie tablet, naam, ja. naam van het medicijn, tekstveld, oké, okay, dat kun je invullen, voor derden, voor derden. naam van gebruiker, omschrijving, Nul tekstveld, foto, eenheid, tablet, puur. koptekst, startdatum, vandaag, interval, dagelijks, voorraad, tabletten, voorraad, tekstveld, puurduur. drie weken, dit kun je allemaal instellen. Herinnering wanneer de voorraad opraakt. Melding wordt drie dagen van tevoren getoond. Herinnering wanneer de voorraad opraakt. Melding wordt drie dagen van tevoren getoond. Schakelknop. Uit. Kijk. Uw naam. Koptekst. Tijd en dosis toevoegen. Geselecteerd. Medicijnen. Dat Een van is vier. het hele verhaal. Hier kun je dus inderdaad alles instellen. Meldingen. Tap. We gaan even Twee van vier. Meldingen, Geselecteerd. Meldingen. Meldingen. Meldingen. Contact. Ik heb expres al die andere knoppen niet gedaan, want die zijn gewoon... Ja, dat is uh, wat mij betreft gewoon duidelijk, die instellingen die je kunt maken. Alle meldingen. Knop. Geselecteerd. Vandaag. Knop. Eén. Gemist. Knop. Geselecteerd. Vandaag. Knop. Eén van twee. Gemist. Knop. Twee van twee. Hier kun je dus allerlei meldingen zien. Lege lijst. En dat is het dan. Medicijnen. Geselecteerd. Notities. Knop. Notities. Nou, je hoorde net al in het verhaaltje, je kunt een notitie uh, maken bij... Uh, bij uh, uh, het medicijn dat je inneemt. Uh, in, in, in, daar kun je dus eventueel. Wat er al gezegd werd. Uh, iets mee. Als je naar je dokter gaat. Zo in de trant van. Iedere keer als ik dat medicijn inneem. Na een uur voel ik me toch zo waardeloos. Ja. Nou, noem maar op. Instellingen. Uh, ja. Deze vier vier. app uh, lijkt mij in ieder geval een stuk toegankelijker. Dan die van VGZ. Um, en ja. Dus daardoor ook wat bruikbaarder. Maar nogmaals. Ik heb dit soort dingen zelf... Nog niet nodig had. Dus ik kan ook niet uit ervaring spreken of ze echt goed werken. Um, dat was de app van GGZ Friesland. Uh, een aantal van die apps heb ik gevonden door uh, bijvoorbeeld medicijnen of geneesmiddel in te tikken. En dan krijg je een aantal lijstjes te zien. Je kunt natuurlijk ook gewoon via de categorieën in, in uh, de app store met categorie gezondheid of categorie geneeskunde. Ik weet niet meer precies welke, het waren van alles vinden, maar ook door uh, geneesmiddel of medicijn in te tikken. In het zoekveld kun je eigenlijk wel alles vinden wat ik nu heb gevonden. Oké, okay, ik gooi de microfoon weer even los voor commentaar over deze app. Een nuttige app vind ik dit. Heb jij, Herman, al eens een van deze apps geprobeerd? Want ik, ik uh, weet dat jij uh, de laatste tijd best wel medicijnen moet nemen. Heb jij uh, daar wel eens iets mee uh, zitten spelen? Of uh, nog niet? Nee. Nee, ik ben er nog niet aan toegekomen. Dat uh, moet ik heel... Nee... Nee, nog niet. Uh, dat snap ik ook wel, want je bent natuurlijk uh, met andere dingen ook uh, busy in dit opzicht. Maar uh, mocht je dat eens dus een keer willen doen, gewoon voor de gein, dan zou ik die van GGZ Friesland eens proberen. Want die leek mij dus het beste. En ik weet, ik heb geen idee wat voor signaaltjes die allemaal geeft. Hij vroeg wel of die, uh, uh, in verband met poesberichten en zo. Dus misschien uh, krijg je ook wel echt een geluidje, alhoewel je dus geen geluiden kunt instellen. Ik zal zo nog even... Uh, de microfoon vastzetten en uh, samen met jullie kijken naar de instellingen van mijn iPhone. Of daar uh, nog instellingen zijn bijgekomen die misschien hier iets mee te maken hebben. Nog meer mensen die iets uh, willen roepen. Ik was even weggelopen. De, uh, hoe heet die app van Friesland, die uh, GGZ? Oh, ik heb hem gevonden door op medicijnen te zoeken. En uh, hij heet even... Moment. Ik heb hier staan GGZ Friesland met Alert. En zo. hij heet met Alert. Gaat hij ook heten. Um, dus ja, op GGZ Friesland moet je hem zeker kunnen vinden. MED Alert. Ja, deze was ook gratis. Dan heb ik er nog eentje voor jullie. Heart Rate. Heart Rate. Die werd dus ook genoemd door uh, Karel Pieter. Deze app die meet jouw uh, hartslag. En dat doet hij... Door uh, een kleurverandering van je vinger. Wat je moet doen, is je vinger op de camera leggen. En dan gaat hij je hartslag meten. Ik heb het vanochtend geprobeerd en mij is het niet gelukt. Audio. Audio. Oh, ik, ik haal hem even mobiel en kijken. 20. Ik ga even mijn iPhone uit het hoesje halen. Dat is misschien net iets makkelijker. Ik wil het toch nog een keer met jullie proberen. Tot slot. Heartbreed. Van deze medische middag. Hij is Engelstalig. Woorden. Tekens. Taal. New. Wat er nu gebeurt. Is dat merkte ik vanochtend ook. En ik heb zelfs juist daarvoor even mijn iPhone gereset. Is dat hij heel erg traag is. Waarschijnlijk is hij nu constant bezig. Detecting. False. Detecting. False. Ik ga even naar boven hr info knop az promotion bookmark controller knop hr info knop hr in heart rate info knop gaan we even naartoe. az promotion hr info knop n o finger sit down relax try to remain still ik ga even u ask. sit down relax and try to remain still dus je moet relaxen en stil zijn knop een knop. Timeline. Top. 1 Fitness van. Fitness-test. Top. 2 van 5. Geselecteerd. Heart rate. Top. 3 van 5. Settings. Top. 4 van 5. Azumio. Top. 5 van 5. We gaan even naar de settings. settings. Top. 4 van 5. Het is trouwens grappig, vanochtend toen ik dit hebje startte, zag ik die hele tabbladen niet. En nu ineens wel. Dus het is voor mij ook een verrassing. Settings. Context. Meet. Koptekst. Date of birth. Date of birth. Female unselected. Knop. Male unselected. Knop. Ja, blijkbaar moet ik dus een aantal dingen instellen hier. Geselecteerd. Male unselected. Female unselected. Geselecteerd. Male unselected. Knop. Nou, ik heb hem geselecteerd. En hij zet Log Login hem. left. Knop. Login left. Log Login right. Options. Koptekst. Beak with pulse. Schakelknop aan. Disable tags. Schakelknop uit. Disabled tag. Remind me to measure. Schakelknop aan. Nou, dat lijkt me niet nodig. UIT. Auto stop after 15s. Schakelknop aan. Push notifications. Schakelknop aan. Nou, die kan ook wel uit. UIT. Heart rate zones calculations. Resting heart rate. Maximum heart rate. Calc from age and gender. Schakelknop. Uit. Question slash comment slash feedback. Nou, er zijn hier een aantal dingen waarvan Calc ik denk... from age and gender. Schakelknop. Wat moet ik ermee? Uit. Um, Settings. Kopt. Mi. Mi. Ik ga Settings. even terug. Ik ga naar de... Timeline. Top. Stand-up handles smirk symbol test per... Timeline. Fitness test. Heart rate. Dan gaan we gaan weer even naar de heart rate. Settings. Geselecteerd. Part Fitness test. Timeline. Knop. Relax and try to remain still. Sit down. No. Finger. No finger, zegt hij. Nou, nu is mijn vinger er wel. Staat ook niet bij welke vinger het moet zijn. Ik heb eigenlijk altijd zoiets van, volgens mij is het meest zichtbaar in duim. HR info. Detecting. pulse. Ik zet hem even hard, hij heeft mijn hartslag te pakken. Oh, na 15 seconden houdt hij ermee op. Dus um, wat je hier verder mee kan, weet ik nog niet, maar uh, lijkt het toch te doen. Ik, uh, ik zal het eens proberen terwijl ik heel hard de trap op ren. Oké, okay, zijn er nog mensen die uh, hier ooit wel eens iets mee gedaan hebben of met een andere hartritmemeter? Ja, ik hè. En hij doet het echt. Uh, Alwien, hij ja, zei, hij doet het echt. Uh, heb jij deze dan gebruikt en doe je alleen maar dit ermee, wat ik nu net deed, of doe je er ook nog meer mee? Maar volgens mij heb ik deze gebruikt. Instant heart rate heet die, geloof ik. Dan zou ik eens even moeten kijken. Maar je moet wel je vinger op de camera houden. En, uh, en dan krijg je een een, een, een hartslagmetertje. En ik heb een wat vreemd ritme af en toe. En dat zeg je dus ook, zo over al geen kwaad, nou, dat, dat wist ik al. Dus dat. Uh, hij, hij zei wat, maar ik weet. Ja, ik doe het ook niet elke dag. Maar ze doen het, uh, al die appjes doen het, uh, doen het wel. Ja. Uh, ja, nou deze doet het dus ook en ik zag aan de instellingen dat je ook wat meer tijd kan instellen en uh, ik heb niet alle instellingen uh, al uitgeprobeerd, maar die hoorden ze net langskomen. Het verbaast me dat, dus die camera blijkbaar zo. Uh, fijn reageert dat die kleurverandering, want daar schijnt hij op te werken in je vinger, door je hartslag kan meten. Nou, knap hoor, van die camera. Hij werkt uh, op de lichtinval. Door je vinger heen komt er nog licht op, het, op de camera. Tenminste, wat ik heb gelezen. En daar werkt hij op. Ik vind het ook knap. Oh ja, ik wist niet dat ik zo doorzichtig was, maar het zal wel. Nee, oké. Okay. Uh, nou mensen, dit waren de apps die ik uh, in de loop van de, uh, de ochtend allemaal heb geprobeerd te, te snappen. En uh, te bekijken of ze enigszins toegankelijk waren. Uh, mochten er nog mensen op terug willen komen, dan, dan, dan hoor ik dat wel. ...in de komende periode en dan kan ik altijd aan Nens vragen... ...of zij nog even wil kijken naar de toegankelijkheid ervan, ...zeker als het om die VGZ-app ging. Uh, aan de andere kant heb ik denk ik met uh, die GGZ-Friesland-app... Een, ...een mooie tegenhanger van die VGZ-app uh, gevonden voor die alert. Nou, dit was wat mij betreft het verhaal over de medische apps. Um, dan kunnen we nu om vier uur naar het volgende onderdeel van het Vragenuur gaan... En dat is de vragen die nog liggen, die opgekomen zijn tijdens de chat. En wat mij betreft ook meteen de valreep. Ik zou zeggen, grijp de microfoon. Ik wil even zeggen, je bent de oogdruppel hebt vergeten van uh, het Rotterdamse oogziekenhuis. Voor mensen die oogdruppelen schenken, dat een hele goede app. Ja, die werkt goed. Die is goed. Nou, die ben ik in zoverre vergeten. Ik weet dat er ik volgens mij in, uh, hoe heet dat... Uh, in anders bekeken aandacht aan besteedt is, maar die heb ik nog helemaal niet gelezen. Volgens mij heb ik hem ook al weggegooid. Dus, uh, maar als die goed werkt, dan, uh, uh, dan moest ik hem maar eens even downloaden. Um, en dan kunnen we hem eventueel nog eens een keer proberen. Um, hoe heet die? Is die gewoon, heet die iets van oogdruppels? Ja, oogdruppelen. Herman, weet jij hoe die heet? Dat is het, dat is het nou met apps. Als je ze geïnstalleerd hebt je hebt het gebruikt, een keertje om te kijken of het werkt, eh, dan eh, weet ik het wel. <laughs> ik weet het niet meer. Ik dacht oogdruppelen. Klopt, hij heet oogdruppelen. En is inderdaad in de laatste anders bekeken besproken door, ik meen, Kalein uh, de Winter, geloof ik. Nou, dan gaan we er dus vanuit dat hij in ieder geval toegankelijk is. Uh, ik wil hem best nog wel een keer doen hoor, als er belangstelling voor is. Alleen niet nu, want ik heb hem niet. Ik ben het met je eens Herman, je ziet ook heel vaak dat de, de naam waarop je hem op moet zoeken in de App Store een andere naam is waarop hij uiteindelijk op je iPhone komt te staan. Dat is soms best vervelend. En dus onthoud je het niet. Want uh, ja, dat heb je dan, ja god, ik heb in het verleden natuurlijk veel gedruppeld, dus ik denk nou ik moet dat toch eens even bekijken of dat allemaal wel klopt. Wat dat uh, appje allemaal te bieden heeft. Nou ja, uh, ja, god, ach ja, als je het wil gebruiken. Oké, okay. maar het is, ja, het is goed. Het werkt. Je kan het, uh, Het kan voor iemand een klauwtje uh, een bij zijn. En uh, ja, dan doe ik hem weer weg, want ik heb hem niet nodig. Wat je nog wel eens kan doen. Als je denkt van, hoe heet die app ook alweer? Dat heb ik vanochtend ook moeten doen. Want ik had er eentje geïnstalleerd. Uh, en die, die, nou, zoals die met Alert. En ik denk, hoe heet die nou toch ook alweer? Dan ga je naar de App Store. Je, je tikt op het meest rechtse tabblad uh, uh, updates. En dan uh, bovenin heb je uh, een knop aankopen. Hij ziet hem niet altijd als knop. Maar dan kun je op tikken op aankopen. En dan heb je twee keuzemogelijkheden bovenin uh, uh, uh, alles geloof ik, of niet op deze iPhone, en hij staat standaard op alles, dan kun je zien wat je allemaal gekocht hebt in een hele lange lijst. En dan kun je nog wel eens aan de, uh, de, zeg maar, de officiële naam te pakken krijgen. Ik bewaar in elk geval altijd de notaatjes die ik van uh, Apple krijg. Uh, de appjes die ik gekocht heb. Dus, uh, maar ja, als een gratis app, is, staat er niet in. Is dat zo? Volgens mij krijg je daar ook een factuur van. Maar dat weet ik niet eens zeker. Ik bewaar ze ook, maar um, gewoon in mijn inbox. Dus dat betekent dat ze tussen alle andere dingen staan. En dat schiet eigenlijk ook natuurlijk niet echt op als je iets wil zoeken. Nee, van gratis krijgen ze niet, maar die lijst die jij noemde is inderdaad uh, heel handig. En volgens mij staan dan ook de laatste aankopen meestal bovenaan. Oké, okay, nu dus ben ik geloof ik weer ja, Bruno, je was er heel even, maar daarna sloeg de boel vast. Dus dat uh, is nog steeds het bekende uh, TC-conference-app-probleem. Uh, ja, ik, ik, um, ik gooi nog wel eens een app uh, van mijn iPhone af en dan denk ik later van... nou, misschien wil ik er toch nog eens naar gaan kijken en dan haal je hem op die manier ook uh, makkelijk terug, Piet. Ik vind het een handige optie, eerlijk, ja. Oké, okay, mensen, zijn er nog meer vragen en of opmerkingen uh, of iets voor de valreep? Ik heb iets van een valreep. Gisteren bij je app-event was er een gratis app. I-Frans. E gewoon een I. E en gewoon Frans. als meer Frans. Maar het gaat om je Frans op te halen. En de app woordtrainer was gratis. En ik heb even gekeken. De taaltrainer is ook gratis. je hebt een hele, een hele serie van die apps. En ik schrok me rot. Mijn andere talen zijn beter dan mijn Frans. Dus, <laughs> dat was voor mij een... een, een een, een, hele, een hele, ja hoe moet ik het noemen, ik denk ik ga hem eens gebruiken, zeker als ik weer een keertje op vakantie ga naar, naar dat taalgebied, dan is hij heel handig om die Frans mee op te halen. Ja, hij doet het weer. Oké, okay, nou mijn Frans is helemaal diep weggezakt. Dus daar, ik, daar, heb, daar heb ik aan zo'n app niet eens voldoende, denk ik. Ik heb ook nog iets, maar dat gaat niet meer over deze app. Dus ik weet niet, het gaat over reisplanner extra. Daar is een update van. Ik heb hem nog niet bekeken, maar ik wilde vragen of iemand hem al bekeken had. En of die nog weer beter was geworden. Nou, om heel eerlijk te zijn, asfalt. ja, dat komt, ik zie je naam zo staan, Astrid. Um, veel beter kan hij wat mij betreft eigenlijk niet. Ik vind het nog steeds een fantastische app, als ik hem vergelijk met 9292. Ik gebruik hem, nou, omdat ik natuurlijk ook bij de dagelijks in de trein zit, gebruik ik hem ook heel veel. Er is inderdaad een update geweest en ik, ik uh, heb me verzuimd te lezen wat er nou uh, nieuw was in deze update. Ik heb verder niks gezien. Hij werkt gewoon nog steeds. Prima, kan niet anders zeggen. Meer stationinformatie staat erop. Maar het is me niet echt opgevallen dat het nou veel beter was. En ik mis het aankomstspoor van, van alle treinen geloof ik. Het is er een keer bij een update uitgevallen. Of uh, het aankomstpoor, als je, als je in de planner zit, zit het er volgens mij gewoon nog in. Nou, dan moet je maar eens kijken. Ik... Oké, okay, ik, ik, ik zal wel even kijken of ik een, uh, een reis ergens heb. Dat is zo gebeurd. Moment. Kantoorman, navigatiemap, reizenmap. 4. Reizen, via... reizen reisplanner. Vertrektijd. Terug naar hoofdmenu. Even terug naar hoofd. Reisplanner. Knop. Reisplanner. Vertrektijden. Reisplanner. Oh, sorry. Reisplanner van Zwolle. Draaibestemmingen via station naar Lelystad Centrum. Oké, okay, we gaan maar even gewoon meteen plannen. Plannen. Knop. En dan pakken we er een, Het is een uit. Reis. Reis. Overst Vertrek 15, aankomst overstap. Vertrek 1525. Aankomst 1556. Overstap 0. Laten we die maar even. Reisadvies. Reis vrijdag 6 september. Let op, verstoring Zwolle Lelystadcentrum. Details. koptekst. Sprinter NS. Van Zwolle, vertrek 1525. Spoor 1b. Naar Lelystadcentrum, aankomst 1556. Spoor 1. Knop. Nou. Bij mij doet hij dit, dus hier geeft hij nog steeds uh, het, ook het aankomstspoor. Maar uh, ja, ik ga nou eens even kijken. Misschien ben ik gewoon verkeerd gekeken. Of is het er weer in gekomen? Dat kan natuurlijk ook. Dat zou heel fijn zijn. Want ik dacht ook dat ik ergens had misten met de overstappen. Nou, ik zal eens even kijken of het toch goed werkt. Maar ik vind ook... Oké, okay. het laatste weer weg uh, Alwin. Die zit ook af en toe een beetje gebrokkeld. Uh, maar de strekking was duidelijk. Um, heeft er nog iemand iets leuks voor de valreep? Er komt een regenbui jouw kant op, uh, Tom. Dus zonneschermen naar binnen. Ik uh, ga ertussen uit, want er uh, komt hier echt een regenbui aan en ik moet de hond nog uitlaten. Dus ik ben weg. Oké, okay. ga lekker met pen naar buiten, hè? Ja, en die regenbui heeft net mijn zonneschermen uh, zeikende nat gemaakt. Dus reenalarm werkt niet altijd, dus... Nou, ik weet niet, ik heb een uh, regenmelding en die doet het over het algemeen heel erg goed. Ja, en dan is het wachten op aankomende dinsdag de tiende waarop Apple ons, ons dus misschien gaat vertellen wat voor nieuwe iPhones er komen. En wanneer ze iOS 7 en uh, hoe heet dat, de nieuwe uh, OS X, ik ben even de naam kwijt, gaan uitrollen. Ik heb geen idee of dat ook weer live gaat gebeuren. Maar daar hopen we volgende week vrijdag in ieder geval iets meer over te kunnen vertellen. Oké, okay, ik gooi de microfoon nog even een keer los om te horen of Alwina er al is en of er nog iemand iets heeft voor de valreep. Nee, ik heb niks Hij heet Maverick of zoiets dergelijks en volgens mij heb ik gelezen dat het live was. Nou ja, nou ja. <lacht> ik hoor het wel een keer. Ja, ik, ik ga het dan waarschijnlijk kun je het heel makkelijk, zeker nu jij ook een MacBook hebt, is het vaak vrij makkelijk om het via de website van Apple uh, onmiddellijk te volgen. Dus op zich ook wel leuk. Uh, Alwien, heb, al uh, heb je al een reis gepland? Alwien, heb je al een reis gepland? Ja, ja, ja. Ik had verkeerd verkeerde knopje gedrukt. En ik wist niet waarom ik terug moest komen. ik ben er Nee, ik heb er nog geen reis gekregen, Maar ik zal er wel naar kijken. Ik ga even drinken en buiten zitten. Hier kan het nog. Even. Te... Uh, ja, dat was ik dus weer even. Maar dat ging even ook niet goed. Het gaat maar weinig goed met de iPhone. Ik wou zeggen, Alwin is volgens mij op reis gegaan. Maar die is inmiddels weer. Ja, nou Bruno, nu ging het helemaal goed. Zo te horen zit jij in ieder geval buiten. Het zwembad bij ons appartement in Lagos, de laatste dag. Morgen is het weer huiswaartskeer. Nou, ik heb al begrepen dat het zondag hier zeer regenachtig en nog maar 17 graden wordt. Dus dan kun je meteen weer puur Nederlands weer ervaren. Oké mensen, ik geef de microfoon nog één keer vrij en dan gaan we daarna weekend vieren. Oké, dit was dan het 80ste iPhone-iPad-vragenuur van Bartimeus. Uh, ik wil iedereen weer bedanken voor de, voor de aandacht en uh, het meedoen en meedenken. En uh, volgende week ben ik er weer, als het goed is. En is Nens er ook weer. En, hoef ik jullie niet de hele middag mijn stem te horen. Ik zou zeggen, uh, maak er een mooi weekend van en graag tot volgende week. mm